Moudschreurs met het NW journaal. Italië dan honderd minderjarigen die alleen reizen. De migranten zijn dit weekend uit het water gered of een boot gehaald... die worden gebruikt door smokkelaars. De nieuwe regering van Italië wil een einde maken aan de instroom... van grote groepen migranten. De boot vaart nog rond en is op zoek naar een andere bestemming... in de Middellandse Zee. De marine heeft steken laten vallen bij een duikoefening op Curaçao... waarbij in 2015 een matroos om het leven kwam... Uit een intern onderzoek blijkt dat de procedures onvoldoende zijn nageleefd. Ook werden bij de voorbereiding van de oefening niet alle regels gevolgd. In het rapport zou ook staan dat de marine niet heeft geleerd van zijn fouten. Naar aanleiding van het interne onderzoek legt de marine alle duikoperaties voor een week stil... en ook gaat er een brief naar de Tweede Kamer. Bij steekpartijen in twee asielzoekerscentra zijn twee bewoners gewond geraakt... Aan het begin van de avond ging het mis in het AZC in Graven in Brabant. Daar raakte een bewoner zwaar gewond. Twee verdachten zijn aangehouden. Later werd een bewoner van een asielzoekerscentrum in Middelburg neergestoken. En daar is één verdachte opgepakt. Wat de aanleiding was van de steekincidenten is nog niet duidelijk. Imam Abdullah Hasselhoef is om het leven gekomen bij een ongeluk met een spookrijder op de A16... Hasselhoef werd na de aanslagen van 11 september 2001 bekend als woordvoerder van de moslimgemeenschap. Twee jaar geleden kreeg hij een gevangenisstraf opgelegd vanwege miljoenen fraude met toeslagen voor kinderopvang. Het weren blijft vannacht droog, het koelt af naar zo'n 12 graden. Overdag is het wisselend bewolkt in het binnenland geregeld zon. In het Zuidoosten is kans op een stevige regen of onweersbui. Met 20 tot 24 graden is het iets minder warm.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 Ook op internet. internet. www.zfmzandvoort.nl ZFM Such is Feeling beautiful I see I'm making changes now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 And I will be free. Mario, met CFM Hele fijne dagen.